11 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De stroomstoring die een groot deel van de dag Arnhem en omgeving trof... is verholpen. Het Rijnstatenziekenhuis verwacht dat de polykliniek en operatiekamers... morgen weer gewoon gebruikt kunnen worden. Vandaag kon dat niet, ook was het ziekenhuis telefonisch moeilijk bereikbaar. Volgens netbeheerder Liander ontstonden de problemen... door een spontane storing in een schakelstation. Meer dan 52.000 huishoudens en bedrijven in Arnhem en wijde omgeving... werden getroffen... Rond half vijf was de stroomstoring helemaal voorbij. Kledingconcern CNA onderzoekt of het waar is dat een deel van zijn kleding in Chinese gevangenissen wordt gemaakt. De Britse journalist Peter Humphreys schreef dat in de Financial Times. Humphreys had twee jaar gevangen in China nadat hij was gearresteerd toen hij met een onderzoek bezig was. Hij beschrijft hoe de gevangenis gedetineerden aan het werk zetten voor grote bedrijven. Behalve CNA zou dat ook voor onder meer kledingconcern H&M zijn gebeurd. Minister Ollengren stelt miljoenen euro's beschikbaar... om delen van Groningse steden aardgasvrij en aardbevingbestendig te maken. Het gaat om wijken in delft Appingedam, Loppersum en de stad Groningen. De minister wil dit jaar al een begin maken met de ombouw. Het geld komt uit een potje van minister Wiebes... dat bedoeld is om Nederland minder afhankelijk te maken van aardgas. President Trump ziet wel iets in betere achtergrondchecks... bij Amerikanen die een wapen willen kopen. Dat zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Aanleiding is de schietpartij vorige week op een school in Florida... waarbij 17 mensen om het leven kwamen. Naar aanleiding van een schietpartij in november... kwamen enkele republikeinse en democratische senatoren... al met een voorstel om de regels rond wapenbezit aan te scherpen... Zo zou er een betere landelijke registratie moeten komen... van mensen die bepaalde misdrijven hebben gepleegd... en dus geen vuurwapen mogen kopen. Dat wetsvoorstel ligt sindsdien op de plank. In het noorden van Engeland zijn Romeinse leren bokshandschoenen gevonden... uit ongeveer 120 na Christus. De twee handschoenen, die op het oog geen paar vormen... zijn gevonden in de resten van een Romeinse legerplaats... aan de toenmalige grens tussen Engeland en Schotland... De leraarhandschoenen waren een soort band die om de knokkels van de hand zaten... en die waren gevuld met materiaal om de schokken te absorberen. Boksen was een populaire sport bij de Romeinen. Actrice Marit van Boheme is de rechtszaal uitgezet bij het proces tegen Willem Holleder. Ze werd betrapt op het maken van geluidsopnames... tijdens de getuigenis van Sonja Holleder, terwijl de rechter dat had verboden. Over de zaak Willem Holleder wordt een tv-serie gemaakt... en de 46-jarige van Boheme speelt de rol van Sonja... Ze had een persaccreditatie gekregen en mocht daarom aanwezig zijn in de rechtbank. De geluidsopnames zijn gewist. Het weer, vanavond en vannacht droog. In het noordoosten gaat het licht vriezen. Morgen in Zeeland wat regen, op andere plaatsen droog en wat zon. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. die hermiten!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 Ontdek het gemak van Appetito. Vraag een proefpakket aan op Appetito.nl. Vijf maaltijden voor 19,95. Mm, appetito. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. Klaar met de donkere dagen in huis? Tijd om lichte lounge op de bank.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 Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Chris Keine. Supermarkt Plus heeft zijn klanten gewaarschuwd... dat er paaseitjes in de schappen terecht zijn gekomen waar ei in zit... zonder dat het op de verpakking vermeld staat. Eitjes met ei erin. Het moet niet gekker worden in dit land. Goedenavond, welkom bij dit maandagoog. De maandag waarop Lilian Marijnissen de aftrap deed voor haar eerste campagne als voorvrouw van de SP de regering Assad heeft een overeenkomst gesloten... met de Koerden in Noordwest-Syrië. Tegen de inval van het Turkse leger al daar. Wat is daar precies gaande? Brussel maakt zich op voor een belangrijk gevecht... om de Europese begroting. En EU-commissaris Frans Timmermans betrekt alvast de stellingen. En tot slot, waarom Italië het politieke laboratorium van Europa is. Dat allemaal. En ook nog de bobslee na de overzichten van vandaag. Maandag 19 februari. Er wordt vandaag gestaakt omdat de Transavia-vlieger... het spuug zat is dat hij geen grip heeft op zijn sociale leven. Tot 12 uur vanmiddag werd er door piloten van Transavia niet gevlogen. De communicatie van de luchtvaartmaatschappij was niet best... zegt deze reiziger die gisteravond nog op de site had gekeken. Daar werden vluchten aangekondigd die niet zouden gaan. Die van mijn vlucht stond er niet bij... Dus neem ik aan dat hij gaat. En hij gaat dus dies. De directie van Transavia reageerde gefrustreerd. Nou, als je naar het bord van de verdrikker kijkt en je ziet al die vluchten geannuleerd... dan krijg je gewoon per in je buik. En dan denk je aan al die 7000 passagiers. En dan denk je, ja, weet je dit, dit had niet over hun ruggen moeten worden uitgevocht. Maar dat gebeurt dus wel. En volgens de vakbond ligt dat natuurlijk aan de directie. Die maakt een potje van de roosters die te vaak last minute worden veranderd. Dat betekent dat mijn collega, die vanochtend oppas heeft geregeld... vanmiddag zijn kinderen uit school zou ophalen en voor het avondeten zou zorgen... dat niet kan doen, omdat hij toch moet vliegen. De rotste appel van de politie, zo noemde oud-korpschef Bouwman hem. Politiemol Mark M. is veroordeeld tot vijf jaar cel. Niet alleen heeft de verdachte de vertrouwelijke politie-informatie... schaamteloos met anderen gedeeld... Hij heeft zich er op enig moment ook voor laten betalen. De lijst van bewezen feiten is lang. Medeplegen van schending van ambtsgeheim, computervredebreuk... ambtelijke omkoping en witwassen. Verder heeft hij deelgenomen aan een criminele organisatie... en heeft hij valse reisdocumenten voorhanden gehad. Omdat hij volgens de rechtbank vluchtgevaarlijk is... moet hij onmiddellijk worden opgepakt. En dat brengt ons op de vraag, waar is hij? De Openbaar Ministerie, de rechtbank en de advocaat... geven geen uitsluitsel. Als ik het wist, zou ik het u niet zeggen. Zegt u het maar. Ik weet het niet. Hij kan zich natuurlijk melden op het bureau of wij kunnen hem halen. Overigens is het vermoeden dat hij met zijn nieuwe vrouw ergens in Oekraïne is. Enkele honderden mensen hebben vanmiddag afscheid genomen van oud-premier Lubbers. Belangstellenden mochten langs de kist lopen... in de Laurentius- en Elisabeth-kathedraal in Rotterdam. Ik vind het een geweldig politicus, staatsman, indrukwekkende persoonlijkheid... En ook een man die in de tijd van de kabinetten Lubbers chauffeur was van ministers, betuigde de laatste eer. Als hij in de jaren tachtig Lubbers naar huis bracht, gingen de gesprekken meestal over koetjes en kalfjes. Ja, over van alles. Voetbal, uh, lichtpolitiek, licht, uh, uh, gewoon alles wat er gebeurt in de wereld. En tot slot nog even het proces tegen Holleder. Zijn zus Sonja getuigde vandaag tegen hem. En in de rechtszaal gebeurde iets opmerkelijks. Actrice Marit van Bohemen, die de rol van Sonja gaat spelen in een nieuwe TV-serie, werd er uitgezet, meldde RTL Boulevard. En zij was daar in die rechtszaal om ja, te kijken van hoe haar stem is, hoe haar houding is. En zij wilde met haar telefoon een klein stukje van haar stem opnemen, zodat ze dat later thuis kon oefenen. En dat mag natuurlijk niet. Peter R. de Vries, die de zaak volgde en bij Boulevard te, gat was, te gast was, vindt daar iets van. Als je zo'n serie maakt over het boek Judas, dan weet je dus bij uitstek hoe gevoelig alles ligt. En uitgerekend zo, iemand gaat dan in de rechtszaal een opname maken van de stem van Sonja... die nou juist alles eraan wil doen om helemaal buiten beeld te blijven. Ja, ja. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, meer nieuws morgen in de ochtendkranten, gelezen door Michel Koener. Diverse ondertekenaars van de oproep om Beatrix Roef terug te krijgen... als directeur in het Stedelijk Museum Amsterdam... zeggen dat ze nooit hun krabbel onder de petitie hebben gezet... staat in NRC Next. Ik sta paf, zegt bijvoorbeeld de directeur van Christie's Nederland. Heb ik soms in mijn slaap getekend, vraagt hij zich af. De directeur heeft het parool waar de advertentie in stond... gevraagd zijn naam weg te halen uit eventuele vervolgadvertenties. Drie van de tien ondertekenaars die NRC belden... blijken van niks te weten. De initiatiefnemer van de petitie... die claimt dat alle ondertekenaars hebben ingestemd. Dat sommigen nu zeggen dat ze niet hebben getekend... is totale onzin. Dat zijn ze kennelijk vergeten, zegt hij. Het eten in de supermarkt kan in de toekomst duurder worden... door plannen van de Euro Europese Commissie, dat staat in het FD. Brussel wil de positie van boeren verbeteren... bij de onderhandelingen over prijzen. Nu zouden supermarkten nog te veel invloed hebben. Supermarktconcerns uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk zijn het daar niet mee eens. En daarom hebben ze bezorgde brieven gestuurd naar onder meer eurocommissaris Timmermans. En als de plannen van Brussel doorgaan is dat leuk voor de portemonnee van de boer. Maar groente en fruit worden dan wel duurder. En dat zal de consument merken in de supermarkt. Gemeenten komen in actie tegen het gebruik van anabole steroïden, schrijft de Volkskrant... Steeds meer jongeren vinden het normaal om iets te slikken... en zijn zich niet bewust van gezondheidsrisico's... zoals borstvorming, stemmingswisselingen en libidotekorts. De krant sprak met Samir van 25 uit Winterswijk. Zeven jaar geleden was hij volgens eigen zeggen nog een botje. Een jochie zonder spieren. Maar door hard sporten is hij nu een spierbonk van 96 kilo... met een machtige schouderpartij en armen als boomstronken. Alles dankzij de anabolen. Veel jongens doen een simpele kuur om er mooi uit te zien... voor het festivalseizoen, zegt Samir. Zelf slikt hij ook om er in de zomer net iets gespierder uit te zien. De gemeente Winterswijk heeft nu een voorlichtingsactie. De actie Puur of Kuur moet jongeren bewust maken van de risico's. Ook in het Brabantse Werkendam begonnen ze daarmee... toen tientallen jongeren bleken te gebruiken. Maar of de actie helpt... Trouw probeert een verklaring te vinden... waarom in vredesnaam een Russische curlingspeler... op de winterspelen is betrapt op doping. Curling lijkt geen intensieve sport, maar bedriegt, schrijft de krant. Tot vorig jaar kon je met een bezem nog groeven in het ijs maken. Maar nu niet meer. En bij een verkeerd gemikte steen moet de boener nu dus harder bezemen... om de gewenste ligging te krijgen. Ja, de mensen met het meeste uithoudingsvermogen zijn dus de beste vegers... Meldonium kon de Russische curlinger dus best wel gebruiken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Anything you want This old man runs to store himself Anything they want But I don't know what time he closes up they're not tough between me and you, though they can be cruel. Like the girl less that's going on about, he just said she's got a pretty mouth. So you see, what I'm to tell you. mom Justin Towns Earl. Het zoontje van zijn vader, Steve. Maybe a moment was dat. De SP trapte vandaag in Haarlem haar verkiezingscampagne af. Dat was voor het eerst onder leiding van de nieuwe partijleider... Lilian Marijnissen. Voor de partij staat er veel op het spel... want de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014... brachten voor de SP de beste uitslag in de geschiedenis ooit. En daarom gaan we nu naar onze Haagse verlaggever Wilco Boom. Maar in Haarlem, Wilco, goedenavond. avond... Goedenavond, Chris. In Haarlem, inderdaad. Ja, Wilco, hoe was ze? Nou, in de eerste plaats, ze, ze deed het geestig. De SP had gebruikt de hologramtechniek... waardoor ze op vier partijen eh, partijpodia tegelijk te zien was. In de eerste plaats in Haarlem, waar ze ook zelf in persoon was... maar verder ook op eh, partijbijeenkomsten in Breda, Nijmegen en Zwolle... Dat, daar koos de partij voor om te laten zien dat de SP overal in de buurt actief is. Ja. Ja, en inhoudelijk was het eigenlijk een, een klassieke uh, SP-aanval op het kabinet. Uh, vanwege de leugen over, uh, uh, van oud-minister Zijlstra over zijn ontmoeting met Poetin. Hm. Maar ook de manier waarop Rutte hem verdedigde. Hè. Die zei dat, het geen, dat, hij, dat hij het geen doodzonde vond. Nee. Uh, en een hele scherpe aanval op het plan van het kabinet... om het raadgevend referendum af te schaffen. Uh, en niet alleen vanwege het afschaffen van dat referendum... maar ook omdat daar dan weer geen referendum over mag gehouden, gehouden mag worden... volgens de coalitie. Uh, net als de hele oppositie in de Tweede Kamer vindt de SP dat echt een schande... en daarom deed Marijnissen een oproep om tegelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen... Uh, bij het referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten... Hè, want dat referendum wordt dan nog wel gehouden... Yeah. om dan massaal tegen uh, die wet te gaan stemmen. Luister maar. Dus beste mensen... Laten wij op 21 maart onze stem horen. Dan is namelijk het referendum over de sleepwet. Ja, Mark Rutte, die wil u wel afluisteren. Maar u mag zelf niets zeggen. Dit referendum dat gaat natuurlijk niet alleen over die sleepwet. De gevestigde partijen hebben dit referendum gemaakt... tot een referendum over onze democratie. Dus, 21 maart, stem tegen de sleepwet en stem daarmee voor het referendum en voor onze democratie. Ja, dat is een, dat is een aardige oproep, maar een, een stem tegen de sleepwet betekent natuurlijk niet dat, dat je daarmee het referendum terug hebt, hè, toch? Nee, nee, nee, nee, nee, dat moet toch in de Tweede Kamer besloten worden. Morgenavond is daar het afrondende debat over... En dan komt ook de Eerste Kamer nog. Dus, maar goed, de coalitie wil het afschaffen. Ja. En die heeft natuurlijk de meerderheid in de Eerste en in de Tweede Kamer. Precies. Dus dat is een, een beetje een symbolische daad dan. Uh, goed, ze is pas een paar maanden partijleider, natuurlijk. De gemoedelijke Emiel-roemer uh, opgevolgd. Uh, wat, uh, wat verwachten de leden eigenlijk van haar? Verwachten ze dat, dat, dat ze het beter gaan doen dan roemer? Nou, ik heb hier een aantal mensen gepolst op die bijeenkomst in Haarlem. Uh, niet representatief natuurlijk, maar. Opvallend, ik ben niemand tegengekomen die terugverlangt naar Roemer. Uh, de, de, de leden hier vinden Marijn is het toch, ja, ze is jonger, ze, is, ze straalt wat meer energie uit, pittiger, en, en daarom verwachten ze van haar wel nieuwe successen voor de SP. Ik denk dat ze wat harder optreedt, dat ze echt haar idealen nog meer uh, de bühne opgooit dan uh, Emiel deed. Emiel was iets te keurig misschien. Ja. Soms wel. Emiel Rommer is een hele lieve man. Zij heeft meer, ze is feller denk ik, en, en jonger, en uh, de pit. Die Jeroen, maar miste die heeft zij wel, ja. En misschien nog wat zijn vrouw is, dus ik weet het niet. Ik vind uh, Lilian wat sprankelender. En ik denk dat ze ook wat beter uh, tegen andere, of andere politici... Uh, duidelijk een weerwoord heeft. Uh, dus wat, uh, wat, ja, wat steviger in de schoenen staat. Uh, uh, eigenlijk is Emiel een... Goede socialist, maar hele lieve socialist. Misschien wel te lief. Ze is anders. Ze is jonger en daardoor zal ze veel jongere mensen aanspreken. Emiel was een hele goede, maar was een hele keurige, beschaafde man die altijd rustig bleef. En deze vrouw heeft meer vuur. Ik denk dat ze het voor heeft dat haar vader, zeg maar, dat die eerder zeg maar, bij de partij betrokken is geweest. En dat zij. Door hem zeg maar toch op het juiste pad is gekomen. En dat de, is hoop ik. De Marijnse dynastie. Ja, dat denk ik. Ja, ah, een lieve socialist. Dat vind ik, vind ik wel een hele mooie omschrijving van Emil Roemer. Ja, het, en het was ook best bedoeld als compliment. Ja, dat geloof ik ook. Ik ben het er helemaal mee eens. Gaat, uh, gaat Marijnse overigens uh, de, de, deze mensen uh, geven wat ze van haar verwachten, denk je? Nou, Marijnissen is wel op een heel moeilijk moment begonnen. Hè? Want in 2014 boekte de partij het beste resultaat ooit... bij gemeenteraadsverkiezingen. En dat was overigens onder leiding van Emiel Roemer. Hm. Uh, dat succes leidde er toen toe dat de partij in veel gemeenten... ook in steden als Amsterdam en Utrecht ging meebesturen. Wethouders leverde. Dus ja, het wordt een, uh, als je naar de heilige peilingen kijkt ook... wordt het heel moeilijk voor Lilian om om dat succes te evenaren. En daar is ze zich ook wel van bewust... Dat wordt voor mij een heels korwei natuurlijk om dat uh, alleen al te benaderen. Uh, maar ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik uh, en alle SP'ers hier natuurlijk ontzettend ons best gaan Maar in de peilingen komt de partij nog niet in de buurt van het resultaat van vier jaar geleden. We zijn op dit moment, ja, peilingen, peilingen. Er zijn natuurlijk verschillende peilingen. Uh, we zitten wel in de lift, dus dat is heel fijn. Uh, het gaat goed. En ja, we hebben nog vier weken. Hè? En natuurlijk, ja, en het klopt wat u zegt. De vorige raadsverkiezingen waren inderdaad de beste voor onze partij ooit. Dus dat wordt een uh, flinke klus voor mij om dat te evenaren. Maar ik ga mijn best doen. Bent u niet ook een klein beetje bang dat het, net als vorig jaar... toen de SP bij de Kamerverkiezing een zetel verloor... dat het ook deze keer kan misgaan? Ja. Kijk, u vraagt dat op de avond dat wij onze verkiezingscampagne aftrappen. Dus uh, ja, ik ga daar, uh, als u mij dat niet kwalijk neemt, voorlopig natuurlijk nog niet van uit. We gaan alles uit de kast halen. Uh, er is genoeg om voor, uh, om voor te knokken. Als je ziet dat op dit moment in Nederland twee derde van ons vermogen in handen is van tot 10% van de mensen. Ja, dan betekent dat dus dat 19% van de mensen, de gewone mensen wat mij betreft. Nu een populaire term in Den Haag. Ja, moet knokken om die andere derde. Nou, die ongelijkheid, die willen wij aanpakken als we speten beginnen. Op 21 maart. Ja, Wil, alles uit de kast. Hoe gaat dat eruit zien, denk je, de komende weken? Nou, in elk geval heel hard campagne voeren. De, de SP heeft natuurlijk in een aantal gemeenten uh, flink kader. Dat zal massaal de straat opgaan. Het kabinet reikt, reikt natuurlijk een aantal onderwerpen aan waar de SP dankbaar gebruik van uh, zal maken. Uh, de Afschaffing van de dividendbelasting voor multinationals. De btw-verhoging. De leugen van Halbe Zeilstraat, natuurlijk ook. Het vergoeilijken door, door Mark Rutte daarvan. Het afschaffen van het referendum. Dus onderwerpen zijn er genoeg. En dan daarnaast zijn er natuurlijk de klassieke SP-thema's. waar campagne op gevoerd zal worden. die ook echt lokaal spelen: werk, wonen en zorg. En dan is er ook veiligheid. Dat is voor de SP ook een heel belangrijk onderwerp. Vanavond pleiten Marijnen ze voor een, voor een half miljard extra. zodat er 2000 extra agenten kunnen worden aangesteld. te betalen door die dividendbelasting gewoon in stand te houden. Dus ja, op dat soort terreinen zal de partij zich gaan profileren. Of dat genoeg is, ja, dat staat natuurlijk te bezien, want ook alle andere partijen gaan natuurlijk de komende week alles uit de kast halen om een goed resultaat te boeken. Daar gaan we vast nog meer van horen van jou. Dankjewel, Wilco Boom. Is onderweg naar de Koerdische enclave Afrin in het noordwesten van Syrië. om daar de Koerdische militie IPG te helpen tegen Turkse agressie. al dus de Syrische staatsmedia van vandaag. Ik ga erover spreken met Arabist Leo Quarter. Goedenavond, Theo. Goedenavond. Ja, het, het Turkse leger is al ongeveer een maand bezig daar met aanvallen op die noordwestelijke provincie van Syrië. omdat ze de Koerden daar als een gevaar voor uh, Turkije beschouwen, daar ja, aan de ja. grens. Waarom gaat Assad zich daar nu mee bemoeien? Nou kijk, dus al heel lang is er overleg gaande... tussen, tussen de Koerden in Syrië en tussen het, het leger van, van Assad. We, tijdens de burgeroorlog hebben ze elkaar een beetje buiten schot gehouden. Ze zijn niet echt in de gevecht geraakt. Um, maar het heeft er wel toe geleid dat de Koerden... een heel autonoom gebied hebben in het noorden van Syrië. En dat geldt dus ook voor Afrin. Nu de Koerden in het nauw zitten... Um, hebben ze eigenlijk uh, verzocht, Assad verzocht om uh, troepen te sturen ter verdediging van die uh, enclaven. En Assad is daarop ingegaan. En de reden is Want dat. Want dit gebeurt op verzoek van de Koerden. Ja, op verzoek van de Koerden. Aha. En, um, en, en Assad die, die gaat erop in, omdat hij eigenlijk een kans ziet om uh, dat stukje autonoom uh, Koerdisch gebied eigenlijk weer. ja, moet je zeggen. Uh, onder de, de, de suprematie van uh, Damascus te brengen. Mm. Om, om daar daadwerkelijk weer Syrische troepen te hebben. Mm -hmm. Dus uh, ja, die, die troepen, volgens de media dan in Syrië, zullen die worden, uh, worden gestuurd naar Afrin. Wat ze daar gaan doen, is me niet geheel duidelijk. Ik kan me niet voorstellen dat Assad zijn troepen als uh, kanonnenvlees laat dienen. voor een uh, strijd tussen uh, Turken en Koerden. Maar, dat is wel de retoriek. Hè? Er staat daar dat ze de, de, de, de Turkse of de uh, Syrische media, de staatsmedia. Ja. zeggen dat ze erheen gaan om de Turkse agressie ja. uh, te, te bestrijden, samen met de ja. burgers. Daar en om samen met uh, de SDF, dat, dat is dat Koerdische ja. leger, de grens te gaan bewaken. Maar ja. jij zegt dat is alleen maar retoriek? Uh, dat denk ik wel. Ik denk dat er achter de schermen een soort van, van overeenkomst is... tussen de Russen en de Turken. De, uh, op het moment dat een maand geleden de Turken Afrin binnenvielen... toen konden ze ook ineens gebruik maken van het luchtruim daarboven. Ze konden gewoon de straaljagers daar laten vliegen... terwijl dat luchtruim toch echt werd beheerst door de Russen. Hoe kan dat? Dat kan alleen doordat de Russen ze uh, groen licht hebben gegeven. Ik denk dat de, de Russen de Turken een zekere tijd hebben gegeven... om iets te doen in Afrin, om een punten duidelijk te maken. Die, die IPG moet daar, moet daar weg, vinden, vinden de Turken. Maar de Turken gaan helemaal niet dat hele, hele gebied bezetten. Daar is het veel te veel, te, veel, te, veel te groot voor. Het kost veel te veel man, manschappen ook. Dus er zou een soort van compromis in de maak kunnen zijn. Dat is wat ik zelf inschat. Mm. Waarbij Assad dus weer uh, troepen aan de, aan de grens heeft met uh, Tur Turkije. Zegt dat, die, uh, dat uh, Turkije daarmee wordt uh, gevrijwaard... van terroristische aanvallen door de IPG in Turkije zelf. Die hebben nooit plaatsgevonden. Maar oké, okay, dat doet het goed voor de Turken. De Turken kunnen zeggen van, we hebben een over overwinning behaald. En, en zo kan dit, deze in, in, in de invasie van Afrin... kan dan tot een soort van einde komen zonder gezichtsverlies voor alle partijen. Ja, Naar verluid heeft Erdogan vandaag ook met Poetin gebeld, dus dat zou inderdaad ja. op dat soort afspraken kunnen duiden. Dan is wel de vraag, waarom, waarom willen die Koerden dit? Waarom uh, halen de Koerden Assad binnen als het Assad er eigenlijk alleen maar om te doen is om zeggenschap over hun gebied te krijgen daar? Ik denk niet dat ze de autonomie kunnen volhouden in Afrin. Het is een geïsoleerd stukje wat helemaal in het westen ligt van Syrië. En het grote Koerdische autonome Gebied, ligt juist ten oosten van de Uifraat. En Afrin ligt eigenlijk ten westen van de Uifraat. En daar zit nog een heel stuk tussen. Wat ook wordt beheerst door de Turken. En de, en, en de Syrische, Syrische rebellen. Dus het, het gebied is toch al niet houdbaar. Ik uh, denk dat ze... Zeker niet als, als de Turken ja, militair optreden... en uh, erg veel... Ja, steden gaan bombarderen, et, et cetera... Dan, dan is dat waarschijnlijk op de lange termijn toch niet houdbaar. Hmm. Uh, dus ik denk dat de Koerden eigen voor hun geld kiezen... Uh, een samenwerking met Assad in dit gebied voortzetten. Uh, vergeet ook niet dat de Koerden in Afarine volledig alleen staan. Hè. Ze krijgen ook helemaal geen steun van Amerika. Hmm. Die Koerden in, in ten, ten oosten van de Uif Uifraat wel, hmm. maar niet ten westen van de Uifraad. Ja, Maar nou is die aanwezigheid van die Koerden in dat grote gebied... Uh, ten oosten van de Uifraat wat ook een lange nee. grens met Turkije heeft... is de, de Turken net zo goed een doorn in het oog... Ja. Um, zou dan een onderdeel van de deal zijn dat Turkije dat er verder bij laat zitten... en uh, niet meer gaat proberen om de Koerden daar ook van de grens weg te jagen? Het zou, dat zou heel, heel goed kunnen. Um, het is, uh, kijk, wat, wat uh, Turkije eigenlijk doet, is dat ze Afrin zien als een soort van onderhandelingstafel. Ze zijn, hebben een groot conflict met Amerika over de bewapening van een Koerdisch leger. Mm -hmm. En dat nadat IS al lang verslagen is. Dat, dat, dat is in dat oostelijke uh, deel. in, in dat oostelijke uh, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, deel. Dus dit, eigenlijk zeggen de Turken hier van... Uh, hier, de Verenigde Staten, zie goed, wij aarzelen niet om in te, in te grijpen. En dat, dat hebben ze ook uh, gedaan. Dus de Amerikanen moeten goed bedenken wat ze eigenlijk willen. Uh, alle partijen, behalve Amerika zelf, hebben één groot belang bij Afrin... wat er nu plaatsvindt, en dat is dat de Amerikaanse invloed uh, wordt teruggedrongen. De Koerden hebben ineens het vertrouwen verloren in Amerika. Die, die schiet klaarblijkelijk niet uh, te, uh, te hulp. En niemand... Als dat niet, Poetin niet, Erdogan niet... wil eigenlijk een Amerikaanse invloed in Syrië hebben. Dat is alleen maar storend. Wat dat betreft heeft elke partij zelfs gewonnen dan. Ja, maar als die status quo in het oosten dus gehandhaafd blijft... als onderdeel ja. van deze deal... dan betekent dat toch ook dat die Amerikanen daar aanwezig blijven? Ja, zeker. Maar wellicht zullen de Amerikanen wel wat water bij de wijn doen... en uh, niet aansturen op bewapening van een groot leger van 30.000 man... Mm -hmm. Want het is duidelijk dat de Amerikanen het maar om één ding te doen is. Ze gebruiken de Koerden om hun invloed in Syrië te kunnen bestendigen. Mm -hmm. Om te kunnen meepraten mm -hmm. in de toekomst. Dat, dat is de enige, de enige reden. Nou, Wellicht zullen ze dan wat, wat minder wapens gaan leveren. Misschien zullen ze nu wat beter gaan luisteren naar de Turken. Want ze kunnen natuurlijk niet hebben dat de Turkije dadelijk... bijvoorbeeld een ander voorbeeld gaat, gaat stellen als de Amerikanen niet willen luisteren. Bijvoorbeeld dat ze Kobane... Proberen te bezetten of, of iets anders gaan doen. Dat, El, is in in dat oostelijke land. deel. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Dus de dreigende taal die uh, vandaag ook uit Istanbul of uit Ankara kwam uh, van, van ja. de, de Turkse premier, die moeten we niet al te serieus nemen. Hij zei onder andere: als Assad als daar samen met de Koerden gaat vechten, is dat het begin van een opdeling van Syrië? Ja. Natuurlijk, maar goed, die, die op, opdeling is er al een, een beetje natuurlijk. De Koerden hebben een eigen gebied, Assad heeft een eigen, eigen gebied. Het is veel uh, retoriek. En, en uh, maar hij heeft ook gezegd dat als ze met ons willen meewerken tegen de IPG, dan hebben we daar helemaal geen moeite mee. Nou, als dat zijn troepen langs de grens posteert en dan vervolgens zegt van joh, we zullen Turkije vrijwaren van uh, aanv aanvallen door terroristen vanuit. Uh, Syrië, dan, dan is iedereen er blij mee. Dankjewel, Leo Kwart. Graag gedaan. Brussel bij nacht. bij nacht. Op maandag duiken wij altijd de Brusselse wandelgangen in met uh, de reporter van dienst. En dat is vanavond Arjen Noorlander. Goedenavond, Arjen. Goedenavond, Chris. Waar wil je het over hebben deze keer? Ik wil het hebben over de centen uh, en dan wordt het altijd direct ruzie en gevaarlijk en politiek spannend, want als het over geld gaat, ja dan gaat het over de echte knikkers van het Europese spel en de komende maanden moet de begroting voor Europa van de komende zeven jaar worden vastgesteld. En dan wordt het dus direct spannend in Brussel. Ja, want uh, ik, ik lees uh, dat, dat die begroting omhoog moet. Nou heb ik geloof ik nog nooit ja. onder, uh, on, onder de huidige premier... veel enthousiasme voor het, het meer geld geven aan Europa uh, uh, wat uh, Ligt Nederland op raamkoers uh, wat, wat de centen kwestie betreft? Ja, je zou kunnen zeggen... Uh, Nederland is het nieuwe Groot-Brittannië van Europa aan het worden wat dat betreft. Nederland is echt het land wat het meest uitgesproken is... tegen een verhoging van de Europese begroting. Ze willen gewoon dat het goedkoper wordt. De Britten gaan eruit, daardoor valt er een gat in de begroting. Het politiek sentiment is dat dingen niet zo snel duurder moeten worden. En dus moet de Europese Unie ook maar eens laten zien... dat het goedkoper kan, dat het slanker kan... dat het aan de burgers kan laten zien, dat het voor minder geld kan. Hmm. En dus heeft Nederland gezegd... wat er ook gebeurt in die discussie voor de komende jaren... wij geven er nu zo'n 7 miljard euro per jaar aan uit. En we willen eigenlijk dat dat bedrag niet omhoog gaat. En ze staan daarin redelijk alleen op dit moment. Ja, want uh, het probleem voor Nederland... ik zag even een, een, een flits van uh, Rutte met Angela Merkel vanavond. Wij hadden natuurlijk altijd een, een uh, uh, soort bondgenootschap... met de Duitsers op dit soort punten. Uh, ik, ik begrijp dat jij vanavond met wat Duitsers hebt gesproken. Wat zeggen zij over de Nederlandse houding? Ja, die spreken zelfs nog steeds. Ik ben even uh, weggelopen daar in een hotel. In Brussel hebben een aantal hele hoge Duitse diplomaten en politici... ons vanavond ontboden, uh, vertrouwelingen van Angela Merkel... om die boodschap ook te geven van... accepteer Nederlanders dat wij in Duitsland vinden... dat die begroting van Europa best wel wat omhoog kan. Want wij vinden Europa belangrijk. Wij willen dat de Europese economie uh, kan concurreren... met de rest van de wereld de komende jaren. Dat de cohesie in Europa blijft. En dat is op ons best wel wat extra euro's waard om Europa op die manier bij elkaar te houden. Dus verwacht van ons een niet al te grote bondgenoot de komende jaren op dit debat. Wat ons betreft mag het duurder worden, dus, dus Nederland houdt er rekening mee dat dat ook gaat gebeuren. En wat zou er met dat extra geld moeten gebeuren dan? Ja, daar zijn, daar zijn veel enthousiaste plannen mee om het draagvlak onder de Europese Unie ook echt te vergroten. Vroeger voorheen, eigenlijk op dit moment nog steeds, gaat verreweg het meeste Europees geld naar uh, arme boeren in Zuid- en Oost-Europa. Om die direct te steunen, naar het ontwikkelen van armere landen, om daar wegen aan te leggen, om werkgelegenheid aan te jagen. Daar gaat 70, 80 procent van het Europese budget naartoe. Maar in die nieuwe plannen moeten er ook een moderner Europa uh, worden gecreëerd, meer subsidies voor innovatie, bijvoorbeeld meer subsidies voor milieuprojecten... meer subsidies om de grenzen te bewaken, om terrorisme te bestrijden... om Europa echt er te laten zijn voor de burgers. Dat is het idee. En daarvoor is de komende jaren uh, meer geld nodig. Ik sprak daarover uh, vandaag met de Nederlandse eurocommissaris... de vicevoorzitter van de Europese Commissie. En ook hij zegt, ook al ben ik een Nederlander en wil ik de hand op de knip... we zullen toch moeten accepteren dat Europa meer geld kost... omdat het meer ambitie heeft. Je moet nieuwe dingen kunnen doen. Je moet uh, onze economie duurzaam kunnen maken. Dat we ook in de toekomst uh, nog banen hebben... die het milieu niet te veel uh, belasten. Je moet ervoor zorgen dat we meer doen aan een migratievraagstuk. Je moet ervoor zorgen dat we ook onze veiligheid beter ondersteunen. Want dat is ook steeds meer nodig. We kunnen niet eeuwig alleen maar op de Amerikanen leunen. Wat dat betreft zullen we ook eigen verantwoordelijkheid voor moeten nemen. En we moeten er ook voor zorgen dat landen herstructureren. Dat ze zich ook voorbereiden uh, op de toekomst. En dat ze dichter... Uh, bij ons ontwikkelingsniveau komen. Al die dingen moet je doen. Tegelijkertijd gaat er één land weg... waardoor er een gat ontstaat in de begroting. Dus dat gat moet je ook nog eens een keer dichten. Of je moet dingen schrappen uh, die je doet. Dus we staan voor een hele moeilijke klus... om uit te dokteren uh, wat het allemaal gaat kosten... en wie dat allemaal gaat betalen. Ja, dat wordt al ingewikkeld als het gaat om bijvoorbeeld... het verminderen van die regionale subsidies en de landbouwsubsidies. Want we horen al jaren dat daar eens een keer wat vanaf moet dat dat gemoderniseerd moet worden. Waarom zou dat nu wel lukken? Uh, ik denk dat het besef groeit bij alle lidstaten... dat hier echt iets moet uh, veranderen. Natuurlijk zullen die landen uh, die daar het meeste van profiteren... zullen zeggen, uh, wij willen dat zo houden. Andere landen die daar het meeste aan bijdragen... zullen zeggen, ja, maar wij willen toch echt... Uh, aan andere dingen geld uh, uitgeven. Nou, het gevolg is dus dat er niks verandert. Het gevolg eigenlijk. is dat er iets zal veranderen. Uh, want je moet altijd een compromis vinden, zal altijd wel weer een begroting zijn. Dus uiteindelijk moet er een compromis worden gezocht. Ik heb het idee dat ook door Brexit het gevoel van urgentie nu groter is. Het besef ook groter is bij landen dat er iets moet veranderen. Ik heb ook het idee, kijk, als een, als een land als Frankrijk... bij monden van de president Macron zegt... we moeten het landbouw hervormen, dat is voor de eerst hoor. Dat hebben ze nog nooit eerder gezegd. Dus... Dat besef begint nu goed door te dringen. Daar moet Nederland, vind ik, heel goed op inspelen... zodat we het geld uitgeven daar waar de Europese meerwaarde het grootst is. Dat is een verschuiving van de ene post naar de andere post. Dat is geen bezuiniging. Er zal ook gekeken moeten worden naar wat minder kan. Maar je moet ook wel eerlijk zijn als land, als leider... als jij tegen Europa zegt, en ik wil dat je dit ook nog doet... en ik wil dat je dat ook nog doet, en ik wil dat je dat ook nog doet... maar met minder geld, dat kan niet... Dan moet je zeggen, dan doet, moet Europa het maar niet doen. Maar je moet ook thuis eens even voor jezelf uitrekenen. Wat is nou meer effectief? Hoe bereik ik het meeste resultaat? Wat is het goedkoopst om het alleen te proberen te doen of het samen te doen? Klimaatbeleid alleen heeft geen enkele zin. De economie herstructureren in een interne markt... dat gaat alleen maar succesvol worden als iedereen het doet. Dus dat moet je ook Europees doen. Grenzen bewaken alleen Nederland? Nee. Ook dat zullen we Europees moeten doen. Aan onze veiligheid werken, dat kunnen we ook niet alleen. Dus je moet kijken daar waar Europese meerwaarde zit. En daar kan je best in investeren als het maar verstandig gebeurt. Nu zegt iedereen, daar zijn wij voor. Maar dan moeten dus de lidstaten ook bereid zijn... om daar een schepje financieel bovenop te doen. In de plannen van de commissie misschien wel ruim 10% meer per lidstaat bovenop. Ik merk wel dat er bij steeds meer landen besef doordringt... ja, we moeten meer doen met Europeanen samen... Dat mag iets meer kosten. Ook Duitsland, dat traditioneel altijd was van... het mag zeker niet meer kosten, zegt nu... het mag iets meer kosten. Er zijn ook andere landen die dat zeggen. Ik ben benieuwd wat Nederland daarin gaat zeggen. Nederland heeft ook duidelijk stelling genomen. Er moet in principe geen zin bij. Dat is duidelijk. Dat is een duidelijke stelling. Maar mijn, mijn vraag is dan... als u nou uh, bij een iets hogere begroting... in feite beleid op Europese schaal kunt maken... dat op nationale schaal niet meer uh, effectief zou zijn. In feite eigenlijk goedkoper uit bent. Dan zou het onverstandig zijn om dan maar heel orthodox... aan dat punt vast te houden, Mag geen cent bij. Maar u kent het politiek sentiment daarachter. Iedereen is bereid om aan dingen die goed werken... misschien meer geld uit te geven. Maar meer geld naar Europa, dat, ja, dat bekt toch niet lekker. Het is de vraag waar het dan aan besteedt wordt. Waar geef je meer geld dan uit? Aan onze veiligheid is dat slecht? Aan meer banen is dat slecht? Maar ik, snap, aan... ik snap de feiten wel, maar het politieke sentiment... van premier Rutte, van CDA, is toch op dit moment eerder liever bezuinigen op de EU dan er meer geld bij te hebben. Dat is meer de politieke realiteit. Ja, maar ik denk ook dat Nederlanders nuchter genoeg zijn... om gewoon heel zakelijk te kijken, wat heb ik er aan? En dan is het toch ook de verantwoordelijkheid van uh, premier Rutte... zijn ministers, maar ook politieke leiders in Nederland... om duidelijk te maken wat we er aan hebben. En als we er duidelijk meerwaarde in kunnen zien... dan weet ik zeker dat Nederlanders uh, ook bereid zouden zijn... om ietsje meer bij te dragen aan de Europese Unie. Dan gaan we van een half kopje koffie... misschien naar drie kwart kopje koffie per dag. Ik denk dat dat nog wel te dragen valt. Nou ja, U zegt ietsje meer. Nederland is, betaalt nu ongeveer 7 miljard... leggen ze in in de Europese pot. Daar krijgen ze ook een deel van terug. Maar daar kan zomaar 1 of 2 miljard extra bij komen. Dat, dat, dat moeten we, we allemaal af. nog bekijken. We staan helemaal aan het begin van de onder, onderhandelingen. Uh, je moet dan ook altijd kijken... wat krijgen we ervoor terug. We kijken ook bij andere onderdelen. Dingen die we nationaal uitgeven... geven we ook heel veel geld voor uit... Maar dan, hè, euh, zorg, onderwijs, maar dat vinden we belangrijk... want we krijgen er iets voor terug. Kijk ook zo naar Europa. Je geeft dat geld niet aan Europa, je geeft dat geld aan grensbakking, Je geeft dat geld euh, aan een duurzame economie. Je geeft dat geld aan een verstandig migratiebeleid. Je geeft dat geld aan meer veiligheid. Daar wordt het aan uitgegeven, niet aan iets onbestemd zoals Europa. <tied>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 Doors! I just wanna make love to you. Edda James was dat. Italië als trendsetter. Niet op het gebied van mode of film, maar politiek. Mussolini, Berlusconi en Beppe Grillo. Ze lopen allemaal voor op de rest van Europa. Dat staat in het boek Proeftuin Italië. Dat morgen uitkomt, maar nu al hier bij mij op de desk ligt. Uh, het is het boek van twee jonge historici. Pepijn Kordewener en Arthur Weststein. Allebei bij mij in de studio. Goedenavond avond allebei. Goedenavond. Hoi. Vertel eerst even wat jullie met Italië hebben. Pepijn. Ja, ja. Ja, ja. Uh, verschillende dingen, uh, zowel persoonlijk als uh, op, het, uh, op, het, uh, op het werkgebied. Uh, ik heb mijn proefschrift uh, geschreven. En dat ging deels over de naoorlogse Italiaanse uh, democratie. En ik ben ook getrouwd met een Italiaanse. Dus dat, uh, ook die band heb ik met Italië. Arthur? Uh, mijn wederhelft is zo hollands als maar kan. Maar <laughs> ik heb wel in totaal bijna Je tien jaar... Je houdt gewoon van pizza. Ik, ik hou ja. ook heel veel van pizza. <laughs> ja. Ik hou heel veel van Italië. Ik heb er bijna tien jaar gewoond. Okay. En ook, ik ben er terecht gekomen vanwege werken. Ook uh, om de geschiedenis te bestuderen. En ik ben eigenlijk heel lang blijven plakken. Ik ben nog maar eigenlijk sinds afgelopen zomer terug. Dus... Uh... Een heel groot deel van mijn werkzame leven heb ik daar uh, doorgebracht. Oké, okay. nou uh, ben ik ook dol op Italië. En ik kan allerlei uh, dingen bedenken waarin ze daar uh, beter zijn dan, dan in Nederland. Maar een politieke proeftuin, een, een land dat politiek voorop loopt, zo had ik er nog niet naar gekeken. Pepijn, vertel. Um, ja, misschien goed om ten eerste te verduidelijken... dat wij met voorloper niet per se iets heel positiefs uh, bedoelen. Het is niet een weg die we allemaal zouden moeten uh, volgen. Maar wij bedoelen dat vooral als een land dat uh, qua tijd... een aantal zaken wat eerder heeft uh, meegemaakt of nu meemaakt... dan andere landen in het, uh, in het Westen. Ja. Uh, en uh, dat zie je nu duidelijk terug bij Berlusconi. Je ziet het heel duidelijk terug bij Mussolini. En je ziet het ook, uh, denken wij in ieder geval vandaag de dag... bij het experiment van Beppe Grillo, de vijfsterrenbeweging, dat Italië... Nou, eerder zaken meemaakt op politiek gebied dan uh, andere landen in uh, Europa. Oké, okay, want in, inderdaad, dat vond ik in jullie boek... Uh, Mussolini is in die zin, uh, wat de chronologie betreft... natuurlijk een heel uh, treffend voorbeeld. Het uh, Italiaanse fascisme ontstond uh, begin mm. jaren 20. Tien jaar voordat het nationaal Socialisme in Duitsland uh, de macht greep. Ja. Um, hoe, hoe komt dat? Is, hoe is dat te verklaren? Waarom liep Italië daarin voor? Nou, daar hebben we dat wel naar gezocht. En ons idee is dat het komt... Eigenlijk door de, de kloof tussen de elite, de politiek, de overheid... en aan de andere kant het volk of de burgers. En dat is natuurlijk een kloof die je overal ziet. Daar wordt ook in Nederland heel veel over gedebatteerd. Hè. Als we het over het referendum bijvoorbeeld hebben... Hè. Die, die, die kloof die speelt eigenlijk alle westerse landen parten. Maar die is in Italië extreem groot. Hm? Ook altijd zo geweest. En omdat die kloof zo groot is... Italië ja, willen geen belasting betalen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. En, en er is een heel groot ja, ja, ja. wantrouwen ten opzichte van de staat... En ook veel politici die zijn ook gecorrumpeerd. Hè. Dat zijn ook uh, onbetrouwbare uh, sujetten. En omdat daarom die kloof zo groot is... worden er ook extreme experimenten vrij vroeg vaak gelanceerd... om die kloof te overbruggen. Ja. En dat verklaart volgens ons waarom steeds weer Italië dan uh, voorop loopt. Waarom daar eerder met bijvoorbeeld het fascisme werd geëxperimenteerd dan, uh, dan, dan in Duitsland. Of het populisme van Berlusconi, precies. Ja. Uh, andersom gebeurt het ook. Ik bedoel, soms worden er daar oplossingen bedacht die, die eerder verdwijnen dan, uh, dan ze bij ons verdwijnen. Dat, dat beschrijven jullie, Pepijn, in de naoorlogsperiode. Dan ja. ontstaan daar de, de, de grote middenpartijen, vooral de Christendemocraten, die zijn eindeloos aan de macht. Nou, daar herkennen we wel ietsje van in, in Nederland. Maar dat verval van die partijen waar wij eigenlijk nog middenin zitten, zitten op het ogenblik... dat gebeurt in Italië ook eerder. Hè? Wat gebeurt daar precies? Ja, ja, dat is eigenlijk veel te jaren, uh, oud nieuws dat we nu eigenlijk in heel Europa zien. Het verval van de grote volkspartijen in Nederland, in Duitsland natuurlijk ook... op dit moment heel actueel. Dat ja, in gebeurde, Duitsland en, gebeurt het nu. Gebeurt pas, het nu eigenlijk. In ja. uh, 2018 en in Italië gebeurde dat eigenlijk begin jaren negentig. Uh, zag je dat die oude volkspartijen de hele na periode aan de macht waren geweest... in één keer in elkaar storten... Aan die plotselinge ineensorting is een uh, lang proces van uh, onttakeling aan vooraf gegaan. Dat uh, de christendemocraten en de socialisten eigenlijk vier decennia lang uh, onafgebroken aan de macht uh, waren. En ze op die manier verstrengeld raakten met de staat en vooral bestuurderspartijen waren... en uh, uh, vervreemd raakten van hun achterban. Precies het argument dat je nu eigenlijk vaak hoort... Ja. als het over Nederland of over Duitsland gaat. Ja. En vervolgens is de nieuwe oplossing ook weer een soort voorbode... want dat, dat beschrijven jullie inderdaad heel mooi. Want wie springt er in het gat? Berlusconi. Ja, zeker. Dus er ontstaat een vacuüm eigenlijk. Die, die oude volkspartijen die storten een beetje in elkaar. En Berlusconi is degene die het slimste gebruik maakt... van die nieuwe mogelijkheden... En eigenlijk met, wat dat is in 1994... een hele nieuwe vorm van politiek. Helemaal gebaseerd op zijn persoon. En de directe band die hij zou cultiveren met het electoraat. Die, uh, met die, die boodschouw sprint hij in het gat en wint hij de verkiezingen. En eigenlijk ja. is hij sindsdien, tot nu toe... de dominante factor gebleven, maar... Ook dat experiment loopt nu langzamerhand op zijn laatste benen. Ja, en Ook letterlijk he, bij hem, want hij is zo oud. Ja, en, en uh, bedoel, als voorbode uh, zou je kunnen zeggen... dat Trump natuurlijk een heel duidelijke opvolger van hem is. Zien jullie in Nederland eigenlijk een opvolger van Berlusconi... wat dat betreft? Nou, misschien niet per se een, een, een opvolger... maar je zou kunnen denken, iemand als Pim Fortuyn bijvoorbeeld... denk dat het degene die het dichtst in de buurt komt. Want Berlusconi is qua stijl inderdaad een heel duidelijke populistische trendsetter geweest... maar hij heeft niet... de Um, hij, is niet, hij is niet heel erg ver rechts qua politieke opvattingen. Uh, hij zit ook bijvoorbeeld in de Democratische fractie van het Europese uh, parlement. Dus mm. relatief gezien, laten we het zo niet van maar zeggen, zit hij niet in de hoek van uh, Wilders bijvoorbeeld. Dus nee. denk ik denk dat iemand als Pum Fortuyn uh, qua excentrieke persoonlijkheid ja. en media persoonlijkheid in Nederland in ieder geval dichtst in de buurt ja. zou komen. En dan de volgende fase, dat is in Italië de vijfsterrenbeweging... van de, van de komiek Beppe Grillo. Een, een partij die, die heel erg met, met digitale technieken werkt, met internet... waar, waar mensen zelf ideeën kunnen aandragen, wetsvoorstellen kunnen maken enzovoort. Is dat dan de toekomst voor ons in Europa? Ja, dat is wel waarschijnlijk. Als je kijkt naar Italië en de, de rol die Italië altijd heeft gespeeld... als een soort van voorloper, zou het heel goed kunnen... dat wat Beppe Grillo de afgelopen jaren heeft, uh, heeft voor elkaar gezocht, gebokst in Italië... dat wij dat gaan krijgen. En dan gaat het eigenlijk om... Wij denken twee dingen. Aan de eerste kant internetdemocratie. Dus dat kiezers direct worden betrokken bij de politiek... via een soort van online platform... waar ze hun stem kunnen, kunnen uitbrengen. En ten tweede een soort van leidersprincipe dat eigenlijk behelst dat de leider zelf niet in de politiek zit. Want Grillo heeft al afstand genomen van zijn partijen. En vanaf het begin, Guido is zelf nooit verkiesbaar ah, geweest. Ah. Oké, okay, maar nu, uh, want jullie zeggen, nou ja, dat is dan misschien de toekomst... maar is het nog wel de toekomst? Ik heb hier voor mij uh, de volkskant van het afgelopen weekend op, het, op de computer... en ik kijk in de hagelwitte lach van Berlusconi, hmm, want hij is ja. terug. Ja, ja hij, is, um, hij, is, hij is eigenlijk nooit helemaal weg geweest. Misschien zou je zo kunnen zeggen, nee, hij is een bepaalde meer terug... Uh, maar we moeten, denk niet, we moeten hem ook niet overschatten. Want het is eigenlijk voor veel mensen. Het is een andere Berlusconi dan twintig jaar geleden. Uh, we hadden het onderweg natuurlijk. Ja, hij is helemaal. Hij is helemaal. Hij is helemaal. Hij is helemaal. Hij is is, strak, gehad, ja. uh, hij is veel jonger dan 20 jaar geleden. Uh, maar het is ook voor veel mensen toch. die uh, Grillo. dit gevaar van hem uh, uh, uh, vrezen. Uh, en mensen die niet links uh, willen stemmen. of niet op de populisten. echte populisten van Salvini. van de Lega Noord uh, willen stemmen. Van de Lega. die, die, zullen, die kiezen toch voor Berlusconi. Het is een beetje. De, Um, een brave optie uh, geworden. Dus het onderschrijft eigenlijk wat wij willen vertellen... dat het echt... Een tijdperk Van het persoonlijk populisme in Italië is eigenlijk al geweest. Dus Italië loopt weer voor de troepen uit. Maar is dat, dan echt, is dat dan de echte toekomst van Europa? Dat wat we twintig jaar geleden nog als een gevaarlijke populist zagen, dat dat nu een brave man is? Gaan we dat straks bij ons ook um, krijgen? Ja, dat, zou, uh, <laughs> uh, dat, dat zou, zou kunnen. In ieder geval, dat wat je heel duidelijk ziet bij Berlusconi, is dat toen hij in 2011 werd gedongen om af te treden, toen hij uh, van het toneel verdween, dat uh, eigenlijk hij liet een enorm gat achter. Ja. Uh, en hij heeft heel lang alle aandacht naar zich toe, uh, naar zich toe gezogen. En, uh, uh, uh, uh, en dat, toen dat wegviel, opeens uh, 2011, was er, was er niks. Er was die mm -hmm. en politiek waar Arthur net uh, over sprak... die gaapte eigenlijk als nooit uh, tevoren. En in dat gat is de sterrenbeweging uh, gedoken. En dat zul je ook bij andere populisten zien. Zodra zij wegvallen, valt hun, ze hebben geen programma, geen opvolger... geen beweging die hij klaarst. En dat zul je ook in andere bij andere bewegingen zien. Dus er gaan grote gaten vallen in ons nou ja, politieke bestel. Zeker, want denk aan, denk aan Wilders. Hè. Als, als, als Wilders zelf uit de politiek stapt, dan is de PVV verdwenen. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook al bij, bij Pim Fortuyn. En in die zin zie je ook dat die vergelijking heel goed opgaat. En dat Toen Pim Fortuyn toch... weg was, was de LPF ook eigenlijk ja. meteen weg. En dat zijn toch best veel zetels. Dankjewel. je ja, wel, Pepijn Koordewener en Arthur zijn Het boek Proeftuin Italië ligt morgen in de winkel. door de Olympische gewonnen, Tijdens de winterspelen in Zuid-Korea... kijken we in het oog eens wat beter naar het materiaal van de sporters. Hoe afhankelijk zijn ze van de nieuwste ontwikkelingen... in de kunstgaats, de ijshockeystick of de curlingbezem? Vandaag in die serie... De bobslee. Aan de telefoon heb ik nu oude bobsleeën. Esmee Kamphuis, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, maar ik, ik heb ook best gesleed vroeger, maar uh, hoe high-tech is de bobslee? Ja, de bobslee is eigenlijk een soort van Formule 1-auto uh, bij de wintersporters. We zijn echt de Formule 1 van de winter. Dus zonder uh, goede uh, boliden kunnen wij zeg maar helemaal niks. Dus de bobslee is uiterst belangrijk. En wat is dan het belangrijkste? Is het dat sturen of is het het glijvermogen of is het de luchtweerstand? Waar gaat het over? Ja, het is eigenlijk een combinatie. Dus bobslee is een combinatie van de sturen, uh, de start en het materiaal. Uh, en daarin zijn eigenlijk alle drie de factoren heel erg belangrijk. En uh, ja, je materiaal is gewoon uh, ja, wel echt een van de grootste voorwaarden... waar je echt heel veel verschil in kan maken. Uh -huh. uh, en dan is het zowel de bobslee als de ijzers. En uh, qua bobslee is het dus met name inderdaad de aerodynamica... maar ook de techniek die in de stuurinrichting zit... Uh, ja, om, om zo hard mogelijk te gaan. Ja, want de bobslee van nu, is, is die heel anders dan die van tien jaar geleden? Ja, absoluut. Ja, er zijn enorme stappen voorwaarts gezet. En uh, zou je nu in een, in een slee van tien jaar geleden stappen, dan uh, word je gewoon laatste. Oké, okay, en wat is de belangrijkste stap voorwaarts? En kan het nog beter? En hoe? Nou, ik denk een groot deel is de aerodynamica. Er is heel veel aan veranderd. Uh, maar daarnaast ook uh, de stuurinrichting in de slee zelf. Uh, ja, en, en het opvangen zeg maar, van, de, van de trillingen onderweg. Daar is heel veel aan veranderd. En uh, dat blijft ook echt elk jaar weer anders zijn. Dus zelfs met mijn slee van vier jaar geleden uh, kom je er nu niet meer. Hmm, zeg maar. Zo snel gaat het. Zo snel gaat het, ja. ja. Nou, hebt u vanmiddag de finale gezien. Hè? De Canadezen. Ligt dat nou aan de Canadezen of hebben ze gewoon de beste slee? Nou, het was echt bloedstollend spannend, moet ik zeggen. En uh, ja, Justin Crips, die nu gedeelte gewonnen heeft... die ken ik nog heel goed. Uh, ja. Maar dit is echt een combinatie van alle drie de factoren. Hij heeft en uh, samen met zijn remmer... fysiek zijn ze zo goed dat ze goed starten. Het materiaal wat ze hebben is gewoon echt heel goed... maar hij heeft vooral ook echt uh, het beste van iedereen gestuurd. Dus het ja. is een combinatie van alle drie de factoren geweest. Maar uh, in dit geval was uh, de slee met het sturen de, de, ja, de doorslaggevende factor. Oké, okay, wat in het algemeen, welk, als u een percentage moet geven... welk deel is voor de atleet... En Welk deel is voor de slee? Lastig, lastig. Um, ja, ja, dat is. Kijk, je kan nooit zeggen. Dit percentage is dat. Kijk, als je uh, zo, geen start hebt. maakt het ook niet uit of je de beste slee hebt. want nee. dan win je ook niet. Maar met gelijke dus het is wel start. echt een. Ja, met gelijke start dan uh, wint de beste slee als je hetzelfde stuurt. Dus dat is wel echt... Uh, <laughs> ja, ja dus nee, ik, ik, ik zeg dus ik, ja. De start, de, start, de start is de motor van, uh, van, van je. Dus zonder goede motor kom je er niet. En, nee. en elke tiende die je boven pakt, die gaat keer drie. Dus uh, heb je drie tiende beneden. Uh, met sturen kan je eigenlijk alleen maar verliezen. Ja, dus met stuurfoutjes of Fouten te veel sturen rem je, rem je af. Ja. Uh, ja, en, en, en je slee is je basisvoorwaarde. Die heb je elke run natuurlijk, heb je dat voordeel wat standaard is. Dus het is, ja, het is echt een combinatie. En dan kan je niet per se een percentage aan hangen. Maar in Sochi hebben wij het afgelegd op de start en het materiaal. Oké, okay, hartelijk dank Esmee Kamphuis over de bobslee. En dit was het oog voor deze maandag. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Wilfried de Jong. Goedenacht, vrienden.